Ideaal om te doen met vrienden of collega's. Ja. En speciaal voor bedrijven hebben wij ook nog de Formule 1 Meeting Room. Je luistert naar Radio Zwolle. Dit programma is mede mogelijk gemaakt door Kartcentrum Zwolle. is twee uur geweest. Tijd voor Bijna Weekend. Met vandaag Trudy, Giuseppe en Sanne. Ja, twee uur geweest. Dus vrijdagmiddag, de eerste vrijdag in uh, april. april. Ja. Gelukkig is het geen 1 april. Nee, nee wel je... bijna <laughs> Heb jij al mensen. Of nee, het is 1 april geweest. Al, oh nee. Ja, sorry. Nee. Wakker worden, wakker worden. Ja, Ja, uh, ja de heeft... vlinders die zitten in de weg en dan beet, uh, de... ben je. Sander heeft ergens last van. Ja. ja. Maar, um... ja, tuurlijk, ja? ander onderwerpen. Ja, nee, 1 april had ze, voor, had ze de moeder even heel erg dol. Oh ja. Ja. ja, ja, ja. <laughs> ja. Oh, eh, marie heb jij nog wat gedaan met 1 april? Ik zou het niet meer weten. Het was toch een ja. grap. Ja, dat was een ja, grap. En ja. wat heb jij met je moeder gedaan? Ik? Sanne? Ja? Um, ik had een grap gemaakt over. Uh, dat, over... Iemand, iemand, iemand, uh, dat iemand haar geblokkeerd zou hebben. Ja, van? De, degene waar, op wie ik verliefd ben. Ja. Dat, uh, dat, hij, mijn, uh, dat hij mij geblokkeerd had. Het, wat zei je moeder toen? Ja, die kwam helemaal, uh, met, met, met, met, helemaal met open armen, kwam ze zo naar beneden rennen. Oh, oh liever, dat oh, zielig. Oh. En stond zij en stond aha, 1 april. Dan. <laughs> ja, Goed. nee. Gelukkig heeft hij me niet geblokkeerd. Nee. Uh, nee ik ga niks zeggen. <laughs> oh, Goed. Mijn moeder heeft een verzoekje. Oké. Okay. Oh jee. Um, Love is in the air. Ja, haar nummer, haar, haar verzoeknummer is Jean Paul Jong, Love is in the air. Goed. Gaan we even opzoeken. Uh, wij gaan naar uh, even, ja, nadat we, uh, ja, gaan eerst even naar... Uh, naar wat? De, naar de single van uh, de LP of de CD van uh, OG, de nieuwe CD van uh, O'Gene, van Lisa die we twee weken geleden aan de telefoon hebben de best mistakes en dan terug daarna en, de en daarna de verjaardagen heel snel oh, okay. O'Geen en uh, Best Mistakes. En dan zitten we. Uh, ja, de verjaardagen. De, de jarige. Nora, de, jarige. Noor, de jarige deze week. Nora Jones. Annemarie toevallig niet jarig deze week. Nee. nee. Nou ja, dan hebben we dat in ieder geval uitgesloten. Anders hebben we daar een hele lijst gehad. En uh, Anne-Marie de verjaardag niet. Maar begin eens. Uh, met wie wou je beginnen? Nou, de, uh, vorige week, uh, afgelopen zondag, is het Nora Jones. Laura Jones met Sunrise. Oh. Ja, ze is uh, 46 jaar geworden. Oh. Mooi. Ja, nog jong. Ja, nog redelijk. Ja. En ze komt uit Amerika. Ze komt uit Amerika, Amerikaanse zangeres. Uh, ja, jaren geleden had ze dit soort liedjes. En ook uh, afgelopen week jarig Simone Webb, een Britse zangeres. Simon. Simon, Simon Webb. Webb. Ja. Ja. ja, dat is een man. Ja. en dat is een Britse zanger. Ja, ik zit even verkeerd te ja, kijken. Ja, je zit uh, verkeerd te uh, spieken. Ja, ik, ja, ik, ik zit op. En natuurlijk een hele grote artiest uh, ook jaren geweest. Ja, ook met joh. de Franse chansons. Ja, ook het in, in, in het Frans. Céline de Jong. Die is iets ouder. 57 jaar geworden. 57 jaar. Was zij ook niet uh, die zeg maar een, uh, een lied opnam op de Olympische Spelen? Ja. Uh, ja en op van de Eiffeltoren Later nog met een reclame. Ja, ja. Een prachtige vrouw vind ik het ook. Ja. Ik vind behalve mooi zingen is het ook een prachtige vrouw om te zien. Ja, nou Tracy Chapman, daar heb ik geen uh, nummer van, want die komt later Wat in jammer, het in. He? Ja, maar die komt wel langs. Dus, ja, ja maar die stond op jouw lijstje ja, klopt uh, een gro een grote in de in de in de in, in de in de in de popwereld natuurlijk Eric Clapton ja en op respectieve leeftijd van 80 jaar ja joh, ja ongelooflijk is het Leila Leila ja en dan uh, ja hij heeft uh, geen eigen liedjes gemaakt. Uh, hij heeft natuurlijk wel eigen liedjes gemaakt, maar uh, Marlies Schuitenmaker... heb ik niks van. Eventjes niks van zo snel kunnen vinden. Maar zij is volgens mij uh, een, een musicalzangeres. Weet jij daar iets van, Annemarie? Nee. nee, nee. Ik ben nee. wel thuis in musicals, maar ik ken Marlies Schuitenmaker ken ik niet. Maar nee. alsnog van harte gefeliciteerd. Van harte gefeliciteerd. Ja, 44 Marlies. jaar. Ja. En dan natuurlijk een van de ja, fluitisten en toetsenist op 77 jaar. Thijs van Leren En waar kennen we hem van? Van de fluit. Ja, van de fluit. Maar Dwarf. van Dwarf. Focus. Oh. Ja. En dan, en dan hebben we natuurlijk ook uh, wat eigenlijk wel een beetje wordt genoemd uh, de liftmuziek. Oh, ja, Of zo'n wachtmuziekje, als je dan ja. in de wacht staat. Ja, dat bedoel ik. De liftmuziek. Hup, Albert. En op, ja, die spant bijna de kroon. Of die spant de kroon eigenlijk, denk ik. Als ik zo even snel een snel lijstje kijk. 90 jaar. 90 ja. En dan gaan we eigenlijk. Uh, ja, dan gaan we naar Nederland toe. Weer terug. 2010. Vergissing van vader Abraham, of niet? Ja. eh, uh, Songfestivalliedje yeah. van 2010. Sieneke? Met Sieneke. Peters, ja. Ja, en ik vind het wel een hele toepasselijke titel hebben. Ik ben verliefd. Oh, speciaal voor... Ik ben waar voor... dit liedje heb gehoord in de zomerzon. Ik geloof dat het toen daar met jou op het strand was een lessavond. Wat ze daar doen in Parijs Achter een koep vers mokka-ijs Het kan ook zijn dat het was met z'n twee Boven zee in een luchtballon Ja, ja. Heel herkenbaar, dit. Ja, nou, dat, dat hebben we hier dus nu ook in de studio. Heeft ja, een... straks al. Uh, doe je het om vier uur ook nog even uh, draaien? Oh, nee. <laughs> <laughs> maar goed, dan gaan we... In, in, uh, ze, zij was deze week ook jarig. Uh, uh, vij, nee, uh, 33 jaar. Ja. Ja, en dan twee jaar later was... We Johan Franka. Nee, eerder. Nee, 2012. Oh, met het lied, ja. Met het liedje. Ja, Op oh, ja, het songfestivalliedje. Ja. En zij is uh, 35 jaar geworden. Nou, dan gaan we gewoon weer de. Gaan we? de, de grote ja. de pas weer over. En Emily Harris, 78 jaar geworden. Volkszanger en songwriter. Ja. En countrymuziek. Hoe oud is ze geworden? 78. En dan te, weer terug naar Nederland. Iemand die me door heeft als ik. Zelf niet. Huub van der Lubbe. Ja. Van der Dijk. Op, van der Dijk. En ik kan me voorstellen me dat hij ermee gestopt is. Op 72-jarige leeftijd. Je blijft toch altijd. Ja. Dichter en zanger. Ja. Hoewel, de volgende. Jan Keizer. Ja. Als je t'aime, me jame. Ah, je t'aime, me Ja, je kan het goed eat. Frans. Oui, très bien. <laughs> maar hij is ook al uh, 76. Nou, joh. Oh, oh, oh. Ja. Is dit een chanson? Ja. Je ne Als Ah, je t'aime, En dan... En dan een... Nou, ik heb er even één overgeslagen. Nederlandse zangeres. Tria Dops? Ja. Uh, 77 jaar geworden vandaag. Tria Dops. Met... Uh, was jij maar in Lutjebroek gebleven? Bestaat Lutjebroek überhaupt wel? Ja, volgens mij wel. Nou, nee. Anne-Marie die zegt dat het zo is. Dus, Oké, okay. uh... ja. En dan uh, ja, nog weer een Amerikaanse zanger en songwriter. 81 jaar geworden uh, deze week. Volgens mij ook vandaag. Uh, Tony Orlando. En dan denken een heleboel mensen. Ja, waar ken ik die van? Nou, van dit nummer. En daar gaan we gewoon even naar luisteren. Take the letter, Maria. Last night as I got home. About a half past ten. There was the woman I thought I knew. In the arms of another man. I kept my cool, I ain't no fool Let me tell you what happened then I packed some clothes and I walked out And I ain't going back again So take a letter, Maria Address it to my wife Say I won't be coming home Gotta start a new life well, Take a letter, Maria Address it to my wife Send a copy to my lawyer Gotta stop a new life You've been many things But most of all A good secretary to me And it's times like this I feel You've always been close to me Was I wrong to work nights To try to build a good life All oh, work and no play Has just cost me a while So take a letter, Maria, no Address it to my wife Say I won't be coming home Gotta start a new life We'll so take a letter, Maria Address it to my wife Send a copy to my lawyer Gotta have a new life What a man loves a woman It's hard to understand But she would find more pleasure in the arms of another man. I never really noticed how sweet you are to me. It just so happens I'm free tonight. Would you like to have dinner with me? Go we'll take a letter, Maria. Address it to my wife. Say I won't be coming home. Gotta start a new no life. It to my wife, send a copy to my lawyer. Gotta have a new life. We'll take a letter for real. Oh, oh, I guess it to. Ja, dat deed me in één keer weer denken aan... Uh, ja, in die, in die periode dat ik nog in de discotheek werkte. Take a letter, Maria. Heb jij dat ook gedaan? Ja. In de discotheek? In, in een discotheek. Oh, jij ook dus? In, in, nee, nee. Uh, hoezo? In Epen. In Epen, in, Epe, in welke discotheek? Bonnie's Discobar. Die bestaat en, en, die nog? Nee, die bestaat niet meer. Uh, zoveel discotheken nee. niet, hè? Want dat is ook al vijftig uh, jaar geleden. Oh, zeg dat nou niet, joh. dat herinnert ons aan de, de, ons verleden. Uh, nou, zoiets. Uh, ja, nee, iets, iets korter, iets korter. Maar goed, uh, ja. Gaan maar de, de andere discotheek in Epen, die bestaat ook niet meer. Dat was de stunt. En in, in daar had je ook een hele mooie discotheek, Escalap. Maar dat bestaat ook niet meer. Uh, jij ja, en jij vroeg uh, naar de discotheek, Annemarink? Ja, af en toe. Ja. Ja, waar? In uh, Den Haag. Oh, ja. kijk. Me ja, me nee, Daar weet ik helemaal je, niks. Dat ik je niks meer hoorde ja. een paar dagen na oh, de zoek. ja? Ja, dat kan me nog wel herinneren. Omdat het en nou geluid je, zo hard stond. Ja, en daar ja, nou heb je oas Nee, hoor. Nee, nee. nee, nee. nee, nee. Ja, ja, heel veel mensen hebben last van titanis tegenwoordig. Ja, vind je dat gek? Jij ook. <coughs> en je moet uh, zelfs naar het audiologisch centrum. Dus. Toen mochten we niet zo heel hard, want erboven zaten woningen. Dus ja. Ja, maar, maar uh, mijn vraag is natuurlijk altijd als eerste aan onze gast. We hebben de naam al eventjes een paar keer gehoord. Wie is Annemarie? Dankjewel. Uh, ik ben Annemarie Silon. Uh, ik woon in Kampen. Ik ben daar niet geboren. Ik kom uh, uit Delft. is dus best wel een eentje weg. En uh, ik ben opgegroeid in Rijswijk en Den Haag. En uh, daar na de HAVO ben ik de opleiding tot verpleegkundige gaan doen... En uh, nou, jarenlang, echt met plezier, werk ik als verpleegkundige. Ik ben ook de dialyse-aantekening nog gaan doen in Den Haag. Ik werk nog steeds als dialyse-verpleegkundige. In het Gelre, in Apeldoorn, met veel plezier. En daarnaast heb ik ook kunstzinnige uh, ambities. En uh, dat is wat later op gang gekomen. Maar als kind teken ik altijd op tafel en... Uh, ik maakte mooie kastelen en van alles en nog wat. En uh, altijd tekeningen voor iedereen die jarig was. Dat soort dingetjes. en uh, Ik vond het leuk om de natuur in te gaan een beetje dingen te ontdekken. En uh, in 2000, weet ik nog wel, toen dacht ik van... ik wil nu echt iets met mijn creativiteit gaan doen. En ik denk, oké, okay, maar wat dan? Ik dacht, ik ga gewoon een cursus doen. In... Ik woonde toen in Drenthe. Uh, in Assen ben ik gewoon aan het beeld houden, gaan tekenen en... Uh, maar eigenlijk merkte ik van, ik heb best wel meer ambitie. En uh, toen dacht ik, ik ga gewoon toelating doen op een kunstacademie. En dat uh, is gelukt. Uh, ik ben toen uh, ben eerst naar Zwolle gegaan, maar Wiedensheim heette dat nog. Dat is nu Artes En uh, dat was de docentenopleiding voor kunst en vormgeving. Vond ik heel erg leuk, maar wat ik het leukste vond was niet te doseren, wat ik nu eigenlijk ook wel leuk vind eigenlijk, maar toen vond ik vooral de kunstvakken heel erg leuk. En Waarom? Ja, dat werd ik, ik werd helemaal enthousiast. Het schilderen, het ontdekken, het fotograferen, video maken, ja, er ging een wereld voor me open. En toen ben ik met een docent gaan praten van, goh, wat zou je ervan vinden als ik echt kunstacademie ga doen? Dus geen docent worden. Hij zegt, ja, dat moet je gaan doen. Toen ben ik gaan toelaten, ik ga doen in Groningen, Minerva. Oh joh, ja. Dus ik ben weer verhuisd naar Groningen. <laughs> Voor de kunstacademie. Oh, Ja. En het is zo'n fijn beroep dialyseverpleegkundige. Je kunt overal aan het ja, werk. Ja, Wat dialyseverpleegkundige... Weet je wat dat is? Nee. Nou, ik wel. Een schoonzus, oh. van mij is het ook. Maar ja. vertel. Een dialyse is een nierpatiënt. De nieren werken niet goed. En uh, de, me de meeste mensen kunnen ook niet meer plassen, zeg maar. Sommigen kunnen mm. dat wel, maar... Uh, de meesten kunnen niet plassen en de afvalstoffen worden niet goed uitgescheiden in het bloed. En daarom moeten ze aan de machine drie keer in de week. En dat doe ik dus. Ik, ik sluit een patiënt aan de machine. Ik prik de shunt aan. En dan blijven ze zeg maar vier uurtjes aan de machine. Drie keer per week komen ze. Ja. En dan gaan ze weer naar huis. Ja, een hele aanslag op het ja. leven van de mensen. Hè? Ja. Maar er zijn nu ook al apparaten uh, dat je het thuis kan doen. Ja, hè? klopt. Ja. Is dat voor iedereen geschikt? Het is voor veel mensen geschikt, maar je kunt je voorstellen als mensen wat instabieler zijn, hè, dat het, het wat minder niet, uh... geschikt is. Maar ja, er ontstaan steeds meer mogelijkheden inderdaad, van thuis te En je kunt ook via de buik spoelen thuis. En zelfs s'nachts aan de apparaat, hè, dan ben je overdag gewoon oh, ja. vrij. Ja. Ja. Dus er is wel veel mogelijk. Meer ja. als vroeger. Uh... Nou, ja, ja. Ja. Ja, ja, klopt. Ja, ja. ja. En uh, nou, toen ben ik dus naar Minerva gegaan. En uh, dat vond ik ontzettend leuk, en uh, het ging ook best wel heel goed. En toen had ik eigenlijk gehoord van de Gerrit Rietveld Academie in Amsterdam. En jij naar Amsterdam? Nou, en toen ben ik naar Amsterdam <laughs> <Echt>? gegaan. <laughs> ik dacht, ik doe de stoute schoenen aan. En, uh, in de binnenstad? Ga de auto, in de binnenstad. toelating gedaan en aangenomen. En uh, in de binnenstad gaan wonen. Vlakbij Olympisch Stadion. Kennen jullie Amsterdam? Ja, ik uh, ben er... Uh... Nou, 0,20. Uh, 0,20. Voor een ja. Rotterdamse ja, ja, ja. moet je 0,20 zeggen. Ja, ik ben een Delft hè dus uh, oh, ja. <laughs> ik ken het. Maar uh, Amsterdam is wel heel leuk, hoor. Ja, ja echt heel leuk. En, en vooral de Jordaan. Uh, ja, precies. Ja, ik heb ook tegenover de Jordaan gewoond. Oh, mooi. Ja, aan de Marnikstraat. Oh. Dus ik keek echt precies de Jordaan in. En uh, zo lekker die grachtjes uh, lekker fietsen. Ja, heerlijk. Dus, uh, maar dan uh, ben je weer gewoon... weggegaan daar. Ja, uiteindelijk wel. Ik, nou, eerst op de Rietveld Academie... Uh, <coughs> vroeger tekening schilder ik alleen maar. Hè. Dat, dat hadden jullie gehoord. En op de, vooral op de Rietveld Academie... werd ik echt van... oh er bestaat ook film en er bestaat ook geluid. En uh, ik had daar eigenlijk helemaal geen, geen weet van. Ik vond dat zo interessant. Dus mijn wereld ging eigenlijk open. En uh, op een gegeven moment ben ik ook... Uh, dat heette toen Instabiele Media. Uh, dat is dus... Ja, stabiel kun je zeggen, een schilderij die loopt niet weg, dat blijft daar staan. <laughs> en ja, geluid en is... video beweegt. Hè? Dat is dan instabiele, zeg maar. Dus alles wat daar mee te maken heeft, mm. kun je dan leren. en uh, ja, Daarna ben ik toch weer een beetje gaan schilderen en tekenen. En, maar op dit moment um, vind ik toch het leukste met geluid en video en dat soort dingen bezig zijn. Oh, dus... Hoe komt dat nou, hè? Dat je, ja. je zo'n zo heel traject. Uh, en schilderen, tekenen. Ja, ik zie helemaal dan. Maar hé, hey, ik uh, ben maar zo wat, hè? Mm. Uh, daar zie ik niet de relatie in tussen geluid en film. Film. Nee. Nou, weet je, ik, het is hoe ik werk. Ik, ik heb een, soms een onderwerp. En daar kijk ik dan wat het beste bij past. Soms is dat een tekening, soms is dat een wandeling, soms is dat een video. En het is heel fijn als je wat meer tot je beschikking hebt, zeg maar. Wat het beste bij past. Want ik teken de schilder ook nog wel. En uh, wat ik het mooie aan geluid en film vind... Uh, dat het uh, mm. beweegt. Geluid uh, kan je ook raken, vind ik, veel ja. meer. En uh, ja... Ik kan me ook ja. voorstellen dat je zeg maar iets gemaakt hebt... noem maar wat, noem maar wat hè. Ja. Een ondergaande zon... Ja. En dat je dan een muziekstukje voor je kan halen. Als je van muziek houdt en ja. je bent erin thuis. Ja. Ik mm -hmm. en ik niet. En dat je in die muziek zeg maar die zon mee ja. ziet zakken. Ja, dat, mm -hmm. het, dat versterkt ja, het ja. ja Maar Absoluut. schrijf jij dan ook? Uh, ik schrijf wel van tevoren heel veel dingen op. Nee, wel eens in boeken en gedichten. Uh, ik schrijf wel korte tekstjes, ja. Wel gedichtjes, ja. Ik heb er wel eentje bij me toevallig, maar... Uh, nou, niks toevallig. Ja, niks is toevallig, Niks is toevallig. Dat was een, een gesprekje met een jongen. Uh, zo prongelijk eigenlijk. En dat was echt... Ik vond het zo'n mooi gesprekje. En dat is ook gepubliceerd in een uh, dit, deze folder, zeg maar. Van iemand anders. Maar het is mijn werk... Ik zal even kijken waar. Het ik... kraakt lekker, hè, jongens? Op de ja, raden. nou, zal ik een klein stukje voorlezen? Ja, lees, ja, is goed. Ik heb negen tv's. En vier waterkokers. Tien koffieapparaat. En twee magnetrons. Ik heb nu twee in de keuken. Op dezelfde zender soms. Naar het journaal. Ik heb ook video's en dvd's. Dat heb ik allemaal. Video- en grammofoonplaten. En ik heb ook allemaal LP's. Heb ik ook nog. Wat jij zegt. Weet je wat de nadeel is? Ze zeggen steeds van hier... Je moet een meisje van je leeftijd zoeken. Maar dat lukt nooit. Maar ik vind het niet gezellig. Dan lig ik thuis om zeven uur altijd in bed. En dan is het zo moeilijk met mijn zusters. Ik heb drie zusters. De ene zus woont in Frankrijk. M. Woont in H. Dat mijn oude, ouders overleden is. Die kinderen van M. zegt dat ze het niet een beetje eens zijn omdat het huis van mijn vader en mijn moeder te verkopen. Mijn vader en moeder hebben zelf een huis gebouwd op één. Mijn moeder was 5 oktober 1990 geworden en toen na de kerst was hij overleden. Ja, en toen papa na de kerst. Verleden jaar. flames that you throw brushing my skin Strong, they'll carry on my hands, able. I'll reach them out and watch them, catch them falling stars. And then you will. het strand. Aan de rand van de vloedlijn lag een meermin in het zand. Toen ik dichterbij kwam, aangelokt door haar gezang, zag ik tranen in haar ogen, satijnen parels op haar wangen. Zich uit de staren en had de trekken van een kind. Ze leek uit plankton geweven en ze deed het water leven. Ik ging vertwijfeld mee met de koningin van de zee. Zag een jutter op het strand, in het valig gele maanlicht. Een kring van dode vissen in het zand. Waar een zwarte roos geklemd was in de afdruk van een... Rob de Nijs, uh, paar weken geleden, twee weken geleden volgens mij uh, overleden, ja, overleden ja. op 82-jarige leeftijd. Dit was uh, ook een van jouw nummers. Ja, ik wil nou even toelichten, want uh, vroeger als kind wilde ik graag een radioprogramma maken. En uh, had ik bedacht, uh, onbekend van bekend. En dan was dit een van de nummers die ik dan wilde draaien, want... Ik denk niet dat heel veel mensen het nee, willen kennen. Ik kende hem ook jij, niet nee, hoor. Nee, nee, ik ik ook, nee. Nee. Leuk. Maar nee. heb je dat programma ooit gehad? Nee. nee. Nou, nou Er nee. gaat het nog komen als we de licentie gaat het, krijgen. Gaat het oh, komen. Ja, hè. Kunnen we dat even aftikken? Ja, ja, ik vind het leuk. Ja. Ja. Ja. Is je droom toch nog uitgekomen? Zeker, dankjewel. <laughs> ja. Komt jouw droom ook uit? Sanne? Oh, ja. daar moet je nou niet naar vragen joh. Nee. Maar uh, Annemarie, jij, ja. uh, ja, jij doet nu heel veel met muziek, heb ik begrepen? Ja, het is meer met geluid, maar ook wel met muziek. Dat klopt. Of, uh, maar uh, ja, Dan uh, ja. muziek in de zin van uh, niet de bekende popnummers, maar meer ja, dingen waar je echt een beetje moet op concentreren. Uh, geluid werken, uh, dat soort dingen. Klang, schalen ja. of zo? Nee, dat, dan... dat niet. Nee? Nee, nee, nee, ik kan me voorstellen dat je eraan denkt, maar. Uh, dat ik he, is ik het heb al een klankschaal thuis, maar dat gebruik ik niet voor jou. Ja. Maar um, ik vroeg, ik vroeg uh, me af, helpt de muziek jou dan ook met uh, het schrijven... van bijvoorbeeld dat soort gedichten wat je net voorlas? Nou, dat nummer net van Van Wijk. Dat vind ik een heel prettig nummer op de achtergrond. Want het is heel meanderend. Het is hele mooie muziek en dat helpt mij wel om uh, uh, te kunnen schrijven. En, en, en, in wat voor zin helpt het jou? Dat brengt mij in een hele rustige staat van... Uh, het is een hele mooie achtergrondmuziek. En uh, ja, ik kan mijn gedachten goed uh, ordenen dan. En je hoort dan toch iets op de achtergrond. Dat is ook heel fijn. Ja, maar kan ja. Dat, is dat ook heel inspirerend bijvoorbeeld? Ja, zeker. Ja. En ik vind Van Wijk sowieso inspirerend. Ook qua teksten, maar ook qua stem. En gewoon een aanrader om een Nederlandse band om te gaan. Nou, wat ik nou op de achtergrond hoor, <laughs> daar ga ik van slapen hoor. Of uh, nee, Ellen, is dat... dit wat je bedoelt? Uh... Mm. Ik vind het een beetje dat is spooky. Diep listening. Dat is wat anders. Dieplistening is dit een stukje. Van wat, Pauline wat Oliveros. Van? Ja. Wil je even, even luisteren? Leuk Leuk nou ja, even Leuk luisteren? Een klein stukje. Ik, ik, ik start er nu dan. Het is een he, nummer van 24 <laughs> minuten. Oh. En dat gaan we niet doen natuurlijk. Nee. Wel rusten. Wel nee. En uh, het is een componist. Uh, Pauline Oliveros. En die is 1932 geboren. 2016 overleden. Uh, ze speelde een accordeon en uh, op een gegeven moment uh, als kind had zij vond ik heel leuk om te horen had zij een klein cassetrecorder gekregen en die zette zij bij de open raam en uh, ze is ondertussen te luisteren je kan je voorstellen in 1932 jong uh, laten zeggen uh, tussen tien jaar denk ik uh, niet veel geluid op straat zoals nu je hoorde af en toe een klakson en heel veel vogels en ze zat lekker te luisteren en ze had die tape opgenomen. En ze ging weer terugluisteren. En toen dacht ze dacht, ik, ik hoor je nu veel meer dan dat ik met mijn oren had gehoord. En dat vond ze zo interessant. Toen ging ze daarover nadenken. En toen heeft ze de methode deep listening ontwikkeld. In de loop der jaren. En eigenlijk wilde ze op dat moment alles horen. Het betekent dus dat ieder mens... Als jij naar buiten gaat, hoor je wat anders als ik hoor. Ja. Als jij naar buiten gaat ook. We recht ons bepaalde dingen. En ze heeft ook in de methode iets ontwikkeld. dat heet bijvoorbeeld focus listening en global listening. En focus listening kennen we allemaal denk ik wel. Bijvoorbeeld je loopt naar buiten en je hoort ineens een merel. Oh ja. Dan gaat je oor meteen naar links. Ja, en, die merel. en die merel hoor je en je hoort niks meer anders. Global listening is eigenlijk die ervaring wat ze had met die opname van die tape... Van, uh, van deze tape? Dat je, van, nee, wat ze toen die ervaring had oh, toen okay. ze jong was. Hè, dat ze alles hoorde op die tape wat ze eigenlijk niet in het echt had gehoord. Het verkeer, de vogel, de wind. Om alles tegelijk te horen. En die methode is eigenlijk een beetje dat je het af kan wisselen, zeg maar. Hè, van dat je probeert om een keer alles te horen. is heel lastig, want we zijn allemaal... Ja, maar je kan om... ook voor dingen uitsluiten. Ik een tijdje geleden, ja. paste ik ergens op... En schijnbaar had de baby s'nachts uh, zitten huilen. Ja. En heb je het gehoord? Ik zeg, nou ja, weet je, ik weet dat ik er niet van wakker hoef te worden. En jij bent de moeder, dus uh, nee, ik heb niks gehoord. Ja, maar de moeder zal het wel gehoord hebben. Ja, ja, maar precies. Maar Kijk, ik ja. kan het uitschakelen. Zo van, als het niet voor mij bestemd is. Misschien dat ik, zeg maar, als het brandalarm gaat. Dat ik dan denk van, oh, dat is ook voor mij, nou moet ik eruit. Precies. Maar voor andere geluiden... Ja, ja schrijf ik mezelf dan toch een beetje. Ja, ik herken wat je zegt, want uh, in de Maringstraat waar ik gewoond heb in Amsterdam was. Ken, ken je de Maringstraat? Nee. Jij? Het nee. klinkt nee. druk? Nee. Nee. Heel druk. Oh, er gaan uh, 10.000 trams door, tram doorheen, er gaat de brandweerauto doorheen en heel veel verkeer en allemaal van die koffertjes van die toeristen. Oh ja. <lacht> is het. De, de Maringstraat uh, zit dat in de Jordaan? Tegenover de Jordaan, ja. direct. Dus heel druk. En uh, in het begin ik kon niet slapen van die brandweer. Nee. Ik kon niet slapen van die tram en al die rolkoffers. Maar na twee jaar... ik hoorde echt de brandweer niet meer. Ik hoorde echt de tram niet meer. Ik hoorde echt die rolkoffers niet meer. Totdat ik naar... Uh, ging logeren. Dat kan me me heel goed herinneren. Naar Wamel. Er uh, was een huis. Vroeg iemand om op te passen tijdelijk. En ik ging naar dat huis. En het was vlakbij de Waal. Heel rustig. Ik, ik voelde aan mijn oren... Ik heb, ik heb me afgesloten. Ja. En, en, en toen dacht ik... oh, dat vind ik eigenlijk helemaal niet fijn... om zo afgesloten met mijn oren te leven. Zeg maar. En toen heb ik besloten om... weer richting Zwolle te gaan. We oh. hebben eerder gewoond hier. En, uh, ja, ik, vond dat, ik merkte dus dat ik eigenlijk helemaal afgesloten was... omdat het zo druk was in die straat. En dat vond ik eigenlijk zo fijn... om mijn oren weer te kunnen openen. Ja, ja. Nou, ik, ik herken... zeg maar, uh, ik heb een vriendin in uh, Eindhoven... En als ik bij haar uh, slaap... Nou, uh, zij heeft zeg maar, achter haar een tuin. En dat je dan pas de, de stress uh, uh, kan loslaten... van alle geluiden die je normaal filtert. Juist. Ja. ja. Wij begrijpen wel. elkaar. Wij begrijpen het, elkaar. Het, het, hetzelfde effect als mensen die langs een spoorlijn wonen... Ja, die de trein Die, niet die de, horen. de trein ja. gewoon niet meer horen. Die hoor je niet meer. Nee. nee. Maar je sluit dus ook iets anders af. Ja. Mogelijk. Ik heb, we hebben in. in uh, ooit in, Dat doet me gelijk weer denken. aan uh, vakantie die ik had. Uh, in, in, in Lille. En die camping die bleek dus. Uh, vlakbij. Uh, een spoorlijn te staan. Dan kwam er maar. Uh, s ochtends een keer een trein langs. en s'avonds een keer een trein langs. Maar. Je hoorde en dan ochtends heel vroeg. Maar dan ben je wel gelijk wakker. Want je bent ja. het niet gewend. Ja. Want voor de rest was het dus ook helemaal geen geluid. Nee. En had je toen ook als je de trein dan hoorde, Dat je dacht, oh nu is het zo laat. Ja, ja zo. Nee, ja. nee, nee. nee. Ja. nee? Was je nog... sliep nog. <laughs> ja. <laughs> Waar ik wel vandaag de dag van wakker word. Nou. Is van de merels. Mooi. Ja. Ja. ja. Ik word wakker van elk geluid. Vertel. Ja nou, dat is heel vreemd. Maar als ik... Uh... Als ik slaap en mijn moeder komt de kamer binnen... dan ben ik in één klap wakker. Dan, denk dan je weet ik van... gewoon van... er is iemand in mijn kamer. Dat weet ik, dat weet ik niet hoe, maar ik, als er iemand binnenkomt... en ook al staat de deur open... en hij doet heel zachtjes met de voetstappen... ik hoor het. Ik ben direct wakker. Dat is heel fijn. Ja. Jij staat gelijk aan. Ja. ja. ja maar het besch beschermt die... je ook wel. Hè? Dat je ja. gewoon gewaarschuwd wordt als iemand binnenkomt. Ja. komt, Dat is ook wel heel mooi. Of vind je het vervelend? Ja, ook wel ja. eigenlijk. Oh, ja. Ja. Ja. Want ik word ja, gewoon dan echt slapen. wakker. Ja. Ja. Ja. ja, snap ik ja, ook. Je, je wil dromen. Ja. ja. Mm, gaan we weer. Ja. Ja. Ja. Die vlinders die, um, die vliegen hier nog even rond. Ik moet ze denk ik even proberen te vangen. Maar, maar ja, want we hebben het even zo over de, over de muziek en over geluid... Uh -huh. Maar dit, dit is dus echt muziek waar je... ja. ja dan je in slaap? Heeft Het dus dan met, met die herts te maken? Dat je op zoveel... Ik denk de, het wel. Ja. Ja. Ja. En dit nummer, dat is door de Deep Listening Band. Die methode heet dus Deep Listening. En de band heet ook toevallig Deep Listening. En de album heet Deep, deep Listening. Het is wel gewoon aanraden, hoor. Om eens goed en rustig naar te luisteren. 24 minuten. Nou, daar ben ik wel in slaap gevallen. Dat denk ik ook. Nou, ik heb nog een, uh, vijf minuten nodig. ik lig. ben in slaap. Uh... Ook zonder muziek trouwens. heb je ook wel eens gehoord van Bernie Kraus? Nee. Bernie Kraus. Wie is dat? Ook een Amerikaan. Die leeft nog wel. Hij is nu uh, 86 jaar. Hij was ook componist van elektronische muziek. En uh, op een dag werd hij gevraagd door iemand van... Kun jij eens een muziekstuk maken... Met elektronische muziek in combinatie met natuur. Hmm. dacht hij, nou vind ik een leuke opdracht. Hij had een mooie apparatuur met zijn microfoon naar buiten in de natuur. En uh, hij woont in Amerika, een prachtig natuurgebied. Dus vol op vogels en alles. Maar hij werd zo geraakt door die natuur en hij werd er heel rustig van. Hij was een beetje druk, een druk persoon. En uh, vanaf dat moment dacht hij van... ik ga nu alleen maar met natuurgeluiden aan het werk. Dus nou, nog betere apparatuur gekocht. Hij heeft 55 jaar... Uh, geluidsopname gemaakt van over heel de wereld. En eigenlijk is dat een heel mooi uh, archief geworden. Want je kunt je voorstellen dat geluid komt en gaat. Als je bijvoorbeeld een wijk wordt gebouwd, hè, een aanbouw, die geluiden die van de aanbouw die verdwijnen ook weer. Wat daarvoor was, die geluiden van de geschiedenis, die zijn ook verdwenen. Dus in de natuur is dat natuurlijk ook. En hij heeft dus echt vastgelegd dat dingen ook veranderen. Door bomenkap of He, de allerlei oorzaken. Dat is gewoon heel interessant. En wat ook heel interessant was. Hij, uh, in de jaren tachtig was er een heel mooi project. Dachten ze om bomen te beschermen. Een heel groot bos. Normaal werd het heel stukje bos gekapt. En toen dachten ze dat willen we niet. We willen het bos beschermen. Dus we haalden de paar bomen tussenuit. Dus niet heel het bos weg. Maar een paar bomen die we nodig hebben. Hij zei van oké. Okay, maar ik denk dat het niet goed gaat. Oké. Okay. Hoe wil je dat dan bewijzen? Nou, dan wil ik een geluidsopname van tevoren maken... en een geluidsopname achteraf, na die kap van die bomen. Dat heeft hij gedaan. Nou, de opname kun je ook op Spotify lu luisteren. <tiek> uh, dan hoor je echt prachtige vogels en allerlei... van echte bosgeluiden. Dat is echt heel mooi. En hebben ze dus een paar bomen tussenuit gehaald. Heel goed bedoeld. De geluid was totaal anders. Er was nog maar één spechtje te horen. Alle vogels waren verdwenen. Dus je kunt nog beter, ze zo achter nog beter een stukje bos wel helemaal weghalen. Dan de bomen ertussen aan nou te ja, halen. Nou ja, ik kan me voorstellen dat je een bepaalde rangorde, een bepaalde orde in dat bosje hebt. En dat uh, door een paar bomen weg te halen, verstoor je die onderlinge orde van die beesten. Ja. Nou, die gaan toch al want hun boom is uh, uh, weggehaald. Ja, waar is mijn boom? Ja, ja waar is mijn boom? Hm. En uh, ja, dan gaan ze verhuizen. En ik denk, ja, als ze aan een nieuw nestje hebben zitten bouwen, dat ze niet om de havenklap terugkomen om te kijken, is die boom er Precies. weer. Precies. Ja. Vind jij het logisch? Ja, ik vind het wel logisch. Ja, ja. goed. Stil in mij. Het is zo stil in mij Ik heb nergens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 So steep. Dik hout en uh, stil in mij. En ik vond hem wel. Uh, ja, het paste we ook wel weer bij, omdat we het over geluid hadden. Nee, we hadden het over het bos. Het en bos. dat dikke en... hout. Ja. Dat en... werd natuurlijk uh, gekapt. Of was dat niet de hint? Nee, nee. Oh. Is, uh, de, de titel: Stil in mij. Ja. Stil in mij. Stil, stil in mij. <laughs> stil luid in mij. Hoe luidt stilte? Nou ja, oh, luister. is dat uh, je eigen boekje? Nee hoor, nog oh. niet. Maar dat er komt eraan, eigen boekje. Okay. Echt waar? Ja, ik wil wel aanschrijven. Ja. Wil je daar wat over vertellen? Nou, dat is nog een beetje aan het begin. Maar ik ben echt uh, aan het uh, beginnen aan de schrijven. Er gaat zeker een boekje komen. Maar uh, weten jullie uh, drie verschillende soorten geluiden? Hard geluid, zacht geluid. <laughs> zeker, heel goed. <laughs> Natuurgeluid? Ja. En. Uh, ja, nou, dat is een goede. Even... Mechanisch geluid? Ja. Irritant geluid? Ja. Uh, die Bernie Kraus, waar ik het net over had, van dat bos. Die, uh, die had drie termen bedacht. Dat er... En Dat zit er van ons zeker niet bij. Niet wel, oh. best wel heel goed gezegd al: uh, geofonie, dat is uh, de aardegeluiden. Vulkaan, wind, zee en donder. Hm. Ja, ja donder don, hadden don, jullie don, het net over. Bliksel, of niet? Donder ja. is eigenlijk een beetje uh, waarschuwen, huh. angstig. Ja. Ja. Maar... ja, want ik. Uh... Ik, uh, ik had ook een uh, gedichtje geschreven over uh, onweer. Ja? Oh, jij over onweer? Ja, het, het, komt, uh, het, het komt erin voor. En uh, <coughs> ja, ik weet niet Ja, ja dan... Nou ja, nou maak je ons natuurlijk nieuwsgierig. Ja. En uh, iets over de bliksemdonder. Ja. Ma mag ik het voorlezen? Ja. Voordragen. Voordragen. Mm -hmm. Oké. Okay. Het onweer knalt. Mijn vuisten zijn gebald. Dat kleine meisje was altijd het bangst. Zoveel verdriet, zoveel pijn. Nu heb ik besloten dat ik de sterkste mag zijn. Dankjewel. If you wait for me. I'll come for you Although I've traveled far I'll Think of me If you miss me once in a while Then I'll read You yeah. say he is. Van de verjaardagen. Ze was deze week jarig. Uh, Tracy Chapman. Oké. Okay. Ja, met de promises. Ja, ja. komt ja. kom nog, had je erachter gezet. Ja, komt nog. Of komt later, kom, later, kom, later in, kom, in het programma. Ja, dus. Ah, ja, ik ja. dacht al, ik dacht, uh, Tracy Chapman, die kan niet uh, even binnenkomen hier. Uh, nou, zo alles, wel, zo alles kan. Ja. ja. Uh, ik zit even op de klok te kijken en dat eerste uur van uh, bijna weekend is er al uh, weer voorbij. In de tweede uur uh, we natu blijft natuurlijk nog uh, zitten Annemarie over uh, ja, haar, haar, haar passie met uh, ja, onder andere muziek. En uh, het is niet alleen muziek als we het zo kunst. horen. Het is, het is kunst, het is schilderen, het is eigenlijk van alles. Creatieve dame. Cre ja, cre creativiteit. Nou ja, is het dan creatief of ben je dan... Eh, uh, kunstenaar. Ja, beide. Een creatieve kunstenaar. Ja. Want, uh, de... goed. Uh, nee, uh, maar hij ja, moet ja. eruit. We moeten eruit. Vanuit de hoofdstad Overijssel. Overijssel. Is dit Radio Zwolle.